There's still another side of me. Try to see the good that's in me. Cause I.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 Vijf meisjes verblijven nog in het buitenland, tien van hen zijn in Nederland. Niemand van deze leerlingen heeft het zogenoemde uithuwelijkingscontract ondertekend. Rotterdam begon in mijn proef om uithuwelijking van meisjes te voorkomen. Leerlingen kunnen een verklaring tekenen waarin ze zeggen dat ze zich tegen gedwongen uithuwelijking verzetten. Tot nu toe hebben drie meisjes het contract ondertekend. Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken wil de politie inzetten in Afghanistan verdubbelen. Er zijn nu tien Nederlandse agenten die de Afghaanse politie trainen en dat moet er 19 worden. De opleiding van de Afghaanse politie is een belangrijk onderdeel van de wederopbouw van het land. Europa levert nu enkele honderden opleiders, maar dat aantal moet groeien. Ook de Amerikanen willen meer doen om de Afghaanse militairen en politie te trainen, omdat de Afghanen uiteindelijk zelf voor hun veiligheid moeten zorgen. Minister Ter Horst bezocht dit weekend de Nederlandse agenten in Afghanistan. Het hoofdkantoor van Fortis Nederland wordt het nieuwe provinciehuis van Utrecht. Het pand komt vrij omdat Fortis een intrek neemt in het hoofdkantoor van ABN Amro in Amsterdam. De provincie Utrecht koopt het enorme witte gebouw langs de A27 voor 80 miljoen euro. Over het verhuisplan was veel discussie in de provinciale staten. Volgens de oppositie kleven er te veel risico's aan de aankoop van het Fortis gebouw. Bovendien zou renovatie van het bestaande provinciehuis veel goedkoper zijn. Maar een meerderheid vindt het voorstel van gedeputeerde staten verantwoord. Spanje is niet zo populair meer onder toeristen. In augustus, traditioneel de topmaand, kwamen ruim 8% minder buitenlanders naar Spanje. De grootste daling sinds 2001. De daling sinds januari bedraagt zelfs bijna 10%. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Economische Zaken. Het zwaarst getroffen zijn Catalonië en de eilandengroep de Balearen. Dan het weer, vis en bewolkt en opklaringen. en minima vannacht rond 12 graden. Morgen geregeld zon en een middagtemperatuur van 19 tot 23 graden. Dit je weet niet wat je hoort, to sit We'll to be Het ritme van Zandvoort ook op tv, TV. ZFM, tekst tv Op kanaal 45 ZFM Ik heb dezelfde ogen En ik krijg jou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 Telephone Nobody's home you cry but did i break a bit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 link <laughs>